9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk het NOS Radio 1-journaal. Kijken we vooruit naar het debat over de rooi van Zuiderwijn in de Tweede Kamer. En u krijgt meer reacties op het massa-ontslag bij Achmea. Wordt u ook al meer over bij Jan van der Putten in het NOS-journaal. De vakbonden noemen de nieuwe reorganisatie bij Agmea zeer ingrijpend voor de werknemers. Er verdwijnen nog eens 4000 van de 19.000 banen. Vakbond FNV Finance spreekt van een heel zure boodschap. Volgens CNV Dienstenbond heeft Agmea te lang gewacht met reageren op veranderingen in de financiële wereld. Achmea had al een sociaal plan vanwege een eerdere reorganisatie. En vakbond de Unie vindt dat dat plan ook moet gelden voor het personeel dat bij de nieuwe reorganisatie overbodig wordt. Het sociaal plan dat, dat, dat er nu is, dat, dat geeft mensen zes maanden de tijd om na het vervallen van hun functie intern of extern een andere baan te zoeken. En daar zullen wij natuurlijk op inzetten. Dat, dat helpt een boel, maar ja, de verwachting is niet dat je daar uh, tot, tot iedereen uh, uh, weer een andere functie zal vinden. En nog meer schrapt dus ruim 4000 banen, heeft de verzekeraar bekendgemaakt. De advocaat van Edwin de Roy van Zuiderwijn is niet tevreden met de brief van premier Rutte. De premier schreef gisteren aan de Tweede Kamer dat prins Bernard de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging in 2000 heeft gevraagd een onderzoek te beginnen naar de Roy van Zuiderwijn. De ex-man van prinses Margarita vindt het onacceptabel dat er onderzoek naar hem is gedaan. Dat wordt vaak geopperd, hè? Ja, je trouwt in de familie... en dan is het maar logisch dat dat gebeurt. Nou, dat is helemaal niet logisch. En uh, de premier heeft toen ook al gezegd dat dat gebruikelijk was. Ook dat was een leugen. Want aantoonbaar is dat bij niemand uh, verder gebeurd... die daar getrouwd is. En de advocaat van de Roy vindt het vreemd... dat prins Bernard zelf veiligheidsonderzoeken kon laten doen. Ook wil hij meer weten over een mogelijk onderzoek... naar de ouders en de zussen van de Roy. De kwestie komt vandaag aan de orde in een debat in de Tweede Kamer. In Libanon is een hoge commandant van de Sjiïdische beweging Hezbollah vermoord. Hij werd voor zijn huis in de hoofdstad Beirut onder vuur genomen. Het zou gaan om Hossein al -Lakies. Hij kwam rond middernacht terug van zijn werk... en werd toen doodgeschoten op de stoep bij zijn huis. Volgens Hezbollah zit Israël achter de aanslag. Israël zou de afgelopen tijd vaker hebben geprobeerd... om Hussein al om te brengen.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 DNS wil ze vanaf april grotendeels weghalen. omdat er nog maar weinig mensen gebruik van maken. Nog maar op één plek per station blijven ze voorlopig staan. DNS vindt de gele borden niet meer van deze tijd. De meeste mensen plannen hun reis online. en kijken op de digitale borden op de stations. Nog maar 2 tot 4 procent van de reizigers gebruikt alleen de gele borden.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 Maar nu is het hier. nog rustig. En dus, John Hoker bij de AWB neemt het af. De ochtendspits. Ja, neemt er af voor Marcel. Nog 50 kilometer, waarvan de meesten nog staan... in de regio Rotterdam en Amsterdam. Is nog wel vrij druk bij Knopert-Everdingen. Zowel op de A2 als de A27 richting Utrecht. Dat komt er een ongeluk op de A27 met een vrachtwagen. En daar is de ook dicht. En op de A2 richting Amsterdam voor Knopert-Amstel... 4 kilometer door een ongeluk op de ring Amsterdam, de A10. Daar zijn de rijstooken weer vrij. En op de randweg Eindhoven de N2 richting Maastricht...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 Dus ja, nrc.nl/ipad. Het NOS Radio in Journal. Marcel Oosten en Lara Renssen. Edwin de Rooij van Zuiderwijn is blij met de brief van Rutte. Het is een bevestiging van iets wat uh, Margrethe en ik uh, allang wisten. Heeft hij ons laten weten vanochtend. Maar ja, wie wisten er nog meer van? Straks spreken wij met hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Maar eerst te ontslagen bij verzekeraar Achmea. Want die schrapt 4000 banen. Het gaat om 20% van het totale personeelsbestand. Verzekeraar maakte dat vanochtend bekend. Volgens Achmea regelen klanten veel meer via internet... en is er daarom minder personeel nodig. Zei de bestuursvoorzitter Willem van Duin ook bij het programma 1Vandaag. Wat je ziet is dat uh, doordat klanten zelf meer gaan doen... wij ook met minder mensen het werk kunnen doen. Uh, en dat betekent dat wij verwachten over een periode van drie jaar... Uh, ongeveer 4000 arbeidsplaatsen uh, uh, minder zullen hebben. Het gaat uh, over de hele organisatie, uh, het gaat zeker ook over mensen die nu de klant uh, te woord staan. Maar het gaat ook over staven, het gaat ook over ondersteunende diensten. Dus het is organisatiebreed. Iedereen gaat het voelen. Van Duin ontkent dat hij te laat reageert op het veranderend gedrag van zijn klanten. Ik denk zelfs het tegendeel dat het geval is. Wij zien die versnelling. Ook op dit moment al doen klanten zaken met ons via het internet. Maar juist omdat we die enorme toename zien... vinden wij het nu belangrijk om ook naar de toekomst toe al te acteren... En natuurlijk om te bereiken dat die marktleiderspositie die we hebben in Nederland, om die ook te behouden. Agmea heeft een sociaal plan, dat is ook met de vakorganisaties overeengekomen. En dat betekent dat wij bij het afvloeien van medewerkers uiterst zorgvuldig te werk zullen gaan. Mensen zullen begeleiden naar een andere werkkring. En nogmaals, Agmea heeft goed opgeleide mensen. Dus ik ben ervan overtuigd dat die ook buiten Achmea een goede werkkring zullen vinden. Het personeel wordt om tien uur, dus over een uurtje, door het bedrijf op de hoogte gebracht van de plannen. Dit waren wat korte opmerkingen van Willem van Duin, bestuursvoorzitter van Achmea. We spreken hem zo dadelijk in onze uitzending. Tien over negen. Wie is de sociaalste van het land? De Partij van de Arbeid en de SP doen tijdens de begrotingsbehandeling van sociale zaken... beide verwoede pogingen om met die titel aan de haal te gaan. Belangrijkste vraag is, steunt de SP de nieuwe wet werk en zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken? Waarvoor de SP notabene zelf de bouwsteen heeft aangeleverd. Het is een waar duel aan het worden tussen Emiel Roemer en Lodewijk Asscher echt aanpakken van, van flexarbeid, tijdelijke contracten... en eigenlijk het misbruik maken van, van flexwerkers. Dat is eigenlijk bijna 100% ons initiatiefwet... wat de minister heeft overgenomen. Nou, dus heel duidelijk dat wij daar dus blij mee zijn. De ontslagbescherming is voor werknemers... zoals het er nu in de nieuwe wet staat, een vooruitgang. Omdat er nu sprake is van bijvoorbeeld van een ontslagvergoeding voor iedereen. Niet alleen voor mensen die via de kantonrechten... naar de ontslagen werden, maar ook via UWV nu... Uh, werknemers hebben nu de mogelijkheid ook om in hoger beroep te gaan... en zelfs tot aan de Hoge Raad. Dat is ook veel meer dan dat het was. Dus ja, dit vinden wij een hele duidelijke verbetering... voor de positie van werknemers. En alles behalve een versoepeling. En dus gaat de SP voorstemmen? Nou, dan komen we bij het derde deel van de wetten. Dat is die, uh, de aanpassing van de WW. En die slaat natuurlijk helemaal nergens op. Je moet dadelijk 38 jaar gewerkt hebben. Wil je nou nog aan de 24 maanden WW-uitkering komen? En dat in tijden van oplopende werkloosheid, minder banen. Dus dat is een heel slecht voorstel. Ja, hoe gaat u dit verkopen? Want Emiel Roemer die is blij met twee van die drie wetten. Maar met eentje niet. En denkt u niet dat de SP afhaakt? Uh, u heeft flex bijna vergeten. Maar daar zit een enorme hoop onrecht in onze samenleving. Mensen die gewoon werk doen... en toch maar van nul uur contact naar nul uur contact gaan. Toch maar niet een kans krijgen om die echte vaste baan te krijgen. En dat geldt voor hele grote groep. Bijna 30% van onze arbeidsmarkt zit lang in zo'n onzekere situatie. Dat dat gaat veranderen... Nou, dat is iets waar heel veel werknemers naar snakken... en waar ook heel veel politieke partijen eh, omvragen. Onder andere de SP. Ik ben optimistisch dat... In deze wet, die zorgt voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt voor de 21ste eeuw. Waar dat alles maar door flexibiliseren eindelijk gestopt wordt. Echt een trendbreuk in de geschiedenis van het werk in Nederland. Dat die op steun kan rekenen. Van de coalitiepartijen, maar ook van brede delen van de oppositie. En ik hoop ook zeer van de SP. Ja, maar de SP zegt die WW verkorten, dat pikken wij niet. Ja, maar je kunt niet alleen de lekkere kersen uit een, uh, uit een taart plukken. Ja, dat is natuurlijk onzin. Als je een lekkere taart wil bakken... dan zeg je ook niet tegen een ander... dan gooi ik je nou verzuurde slagroom op en dan moet je daar maar mee gaan eten. Dat is natuurlijk onzin. Als die slagroom verzuurd is... dan moet je hem er niet op spuiten. Dit is een verhaal hoe we de arbeidsmarkt gaan inrichten. En dat betekent wel dat je ook van mensen moet vragen om snel weer aan het werk te gaan. Dat je moet vragen om werk te accepteren als het er is. Anders kunnen we het ook niet volhouden met z'n allen. Dit is geen verbetering, daar hebben mensen ook niks aan. Het is helemaal niet de mensen die nu werkloos thuis zitten... dat die niet ontzettend op zoek zijn naar werk. Er is geen werk voor heel veel mensen. Heel veel mensen solliciteren zich lamlendig... en die zitten er niet op te wachten om vervolgens... fors eerder in de, in de bijstand te duiken. Dus ik verwacht echt dat de SP, die veel terugziet in deze wet... Die... Uh, met de Partij van de Arbeid al lang heeft gestreden... voor die verbetering van de positie van mensen in een flexcontract... Uh, dit uiteindelijk zou kunnen steunen. Anders is het ook voor de SP lastig uit te leggen. Ja, u wil natuurlijk ook dolgraag dat ze meedoen... want dan heeft u als Partij van de Arbeid ook geen last meer van die SP. Ik sta hier niet als lid van de Partij van de Arbeid. Ik sta hier trots namens een kabinet van twee partijen... een hele belangrijke verandering in Nederland door te voeren... waar ik inhoudelijk ongelooflijk blij mee ben. Omdat het echt zorgt... Voor een hele grote verbetering voor gewone werknemers in Nederland. Dus ik hoop dat alle oppositiepartijen, van het CDA tot de SP, de wet kunnen steunen. Kabinet en oppositie, Ascher en Roemer, horen verslag van Peter Blok. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het LOS Radio 1 Journaal. De brief van premier Rutte over de kwestie Edwin de Rooij van Zuiderwijn. De brief is al veel besproken, ook vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. De Kamer debatteert er vandaag over. Uit de brief blijkt dat prins Bernard destijds opdracht gaf... tot onderzoek naar Van Zuidenwijn. door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, DKDB. Wim Voermans is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Meneer Voermans, fijn dat u bij ons in de uitzending even wilde reageren. Want er zijn nog een hoop vragen. Uh, duidelijk is dat de opdracht kwam van Bernard, van Prins Bernard. Wist u dat dat mogelijk was? Goedemorgen. Nee, dat wist ik eigenlijk uh, niet. Uh, dat heeft uh, de brief me geleerd. Uh, uh, dat dat inderdaad onder de politiewet uh, blijkt uh, te kunnen. Oh, um, wat voor vragen levert het u nog meer op, uh, meneer Voorhand? Ja, de, uh, de vraag waarover vanmiddag gesproken zal worden, natuurlijk, in de Kamer is. Um ja, of het inderdaad rechtmatig is uh, dat uh, iemand van het Koninklijk Huis... zo'n onderzoek uit laat voeren door die uh, dienst uh, Koninklijke Diplomatieke Beveiliging. Uh, een andere vraag die mij ook wel interesseert... Uh, is uh, de vraag, uh, had er hier iemand op het idee moeten komen... om uh, bij gebruikmaking van deze bevoegdheden... Uh, de minister-president dan wel de minister van Justitie uh, in de tijd in te schakelen. Ja, want die zijn verantwoordelijk natuurlijk, meneer Voermans... Ja, die zijn verantwoordelijk. Zelfs als het rechtmatig gebeurd zou zijn, daar ga ik maar van uit. Dan nog is voor het koninklijk Huis in ieder geval de minister-president verantwoordelijk. Dus dat is wat me wel interesseert om te zien of en hoe dat inderdaad is gecommuniceerd aan de minister-president. Ja, het, het lijkt duidelijk dat zo'n zo screening of zo'n onderzoek, persoonlijk, persoonsonderzoek, gegevensonderzoek vaker voorkomt. Weet u wie dan in de, normaal in de praktijk een opdracht voor geeft? Van wie dat uitgaat? Nou, we hebben een wet veiligheidsonderzoeken uh, in Nederland... Uh, en we hebben uh, diensten, uh, de AIVD en de uh, Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst... Uh, die kunnen onderzoeken verrichten... maar dat gebeurt toch onder strikte regie en verantwoordelijkheid... van de minister van Defensie... dan wel die van, die, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hm. Verder in de strafrechtelijke keten... kan ook uh, via de keten van het ministerie van Veiligheid en Justitie... ook zo'n opdracht worden gegeven. Oké, okay, nou hebben wij deze brief uitzitten zitten vanochtend... en we zien eigenlijk dat alleen de minister van Justitie of in ieder geval gemeld wordt... dat de minister van Justitie niet op de hoogte was. Heeft ja. u meer kunnen vinden? Nee, uh, dat uh, viel mij ook op in de brief. Uh, overigens uh, is die kwestie al aan de orde geweest in 2003 en 2004. Er uh -huh. uh, waren meerdere uh, uh, zaken toen aan de orde... Uh, van onderzoeken die wel of niet door het uh, Koninkrijk Huis gelast zouden zijn. En toen kwam natuurlijk, en dat staat ook in de brief... het kabinet van de koningin uh, in de tijd um, uh, om de hoek kijken... Die, zou dan wel zijn uh, geïnformeerd. Dus uh, over deze onderzoeken is het kabinet van de koningin uh, geïnformeerd. Maar daaruit bleek dat het kabinet van de koningin de minister-president niet had ingelicht. Over een paar uh, van die uh, zaken over screening en uh, informatie of vragen. Uh, daar is een hele discussie over geweest in 2003-2004. Uh, toen is uh, het kabinet van de koningin onder de begroting van algemene zaken gekomen... maar niet onder de regie van algemene zaken. Dat blijft dus een aparte ambtelijke dienst. Ja. Ja, zolang dat zo is, uh, kunnen dit soort ongelukken zich voordoen. Ja, nou ja, ja, aan de andere kant, dat geeft ook aan... dat de DKDB niet op eigen houtje dit soort zaken kan doen... omdat de minister-president politiek verantwoordelijk is. Dat is eigenlijk wat u aangeeft. Nou, dat, zo zeg ik het niet helemaal. Het zou dus best zo kunnen zijn dat leden uh, van het Koninklijk Huis opdracht kunnen geven aan die dienst... om een uh, risico in kaart te brengen. Mm -hmm. dat, dat is ook wat de brief van Rutte nu zegt. Alleen, uh, dat is wel het inzetten van een publiekrechtelijke bevoegdheid... Uh, waarvoor de minister-president verantwoordelijk is. Ja. Uh, en dan moet je dus de minister-president... om zijn verantwoordelijkheid te kunnen nemen ook inlichten. Dat is hier niet gebeurd. Dat tweede dat, dat, dat lijkt me hier het, het springende punt. Goed. Nou, wordt vervolgd meneer Voermans. Tweede Kamer heeft meegeluisterd. Dank u wel. Fijn dat u eens even te <lacht> woord wilde staan. Graag gedaan. En de ook bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Nog 27 kilometer file. Uh, langs de file nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar staat tussen Beest en knoopert Eveningen 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen bij knoopert Eveningen op de A27. En daar is nog steeds één reis zo dicht. Het is 17 minuten over negen. We hebben het al over kerstbomen gehad. Excuses daarvoor. <lacht> Stelt Sinterklaas niet zoveel meer voor? Maino Remmers, wat merk jij daarvan vanochtend? Wat zijn nou? Kerstpullen? Ja, sorry, ik heb het al over gehad vanochtend, over kerstbomen. Dat, moet een, ja, dat is een beleving, wist je dat, dat trouwens, is, uh, het uitzoeken dat... van kerstbomen? Jawel, maar dat, is, dat staat bij Dagros in uh, Drachten al helemaal klaar. Dat is de volgende hal, ook ongeveer een half voetbalveld. De kerstbal, kan ik melden, is uit. Hoewel, de discobal, felle kleuren weer een beetje in... maar toch vooral de pasteltinten en de kleine frutseltjes. Maar ondertussen... GELUIDEN. heeft Sinterklaas hier ook karrevrachten weggehaald... En dan moet je vingerspitsengevoel hebben. Henk Jan Snijder is zo'n man die moet voelen, die moet aan, nou, eigenlijk moet inschatten voor de zomer al wat Sint wil hebben. Ja. Wat is mislukt? De uh, Voice of Holland helaas. Ach, de hier staat hij, de, de, de Voice de de of Holland. TV. Spel. Ja. Spelletjes die... Uh... Daarvan dacht u, dat komt Sint halen? Ja, afgeleid van televisie. Waarom hits. niet? Uh, ik zou het niet weten. Uh, daarom hebben wij ook veel ingekocht. Want dat ja. zou een hit moeten worden. Maar nou staat Linda de Mol ernaast. Ja. Dit is uh, Ik hou van ik Holland, hou van, van het, het tv-programma. Ja. En ik maar, wel een hit. Niet aan te slepen, ja. En daar gaat afgeleiden weer van, het verjaardagsspel. Ja, iedereen wil het hebben. Wat het ook niet is geworden, dat, en dat vind ik vreemd, uh, hier... Dat is van uh, spellenfabrikant Jumbo. Dat, is, dat zijn spelletjes voor de, op de iPad. Dan zou ik denken: dat is helemaal hot, dat is nieuw. Ja, een, een bijlage bij de iPad. Je downloadt de app en je hebt de bijlage nodig. Een pionnetje. Zou je zeggen: slim, goed. Maar bij ons niet aangeslagen. Dus helaas, de voorraad is er nog ruim. Ja, dat zegt u een beetje met een ja, zicht erbij met, van: met een, met een drup aan de neus. Wat de moet ik ermee. Ja, wat moet ik ermee. We ja. waren het tot volgend jaar? Ja, oh, ik denk het niet. Zijn er zijn nieuwe ontwikkelingen. Dus we moeten zien dat we dit toch gaan uitverkopen. Ja. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe, wat is het wel geworden? Toch een traditionele spel? Ja, een traditionele spel. De, de trans-bordel-monopoly, de scrabble. Uh, noem ze maar op, wat we allemaal ook als kind zelf speelden. Zijn we weer traditioneel aan het worden? Uh, u, u, sowieso de spelletjes. Daar lijkt het op. Het lijkt wel of dat gewoon de hits van toen de hits van nu zijn. Alleen ze worden in een nieuw jasje gestoken, een, een nieuw conceptje erbij, sausje erover. En daar gaat hij weer. Want? Deze Monopoly is met Planes ja, bijvoorbeeld he, van, van de Disney film. Cars en Planes, ja. En dus is het weer leuk en nieuw. En hetzelfde spel in de basis: Monopoly. Ja. Hoe doet u dat, dat inschatten? Ja, met gevoel uh, luisteren ook naar uh, onze toeleveranciers. Onze die hebben natuurlijk ook hun, hun ontwikkeling, hun, hun visie op de markt. En een eigen onderbuikgevoel. En dat is niet altijd even goed. <laughs> maar, maar gelukkig ook wel: heel vaak. Want uh, we scoren enorm uh, deze tijd van het jaar. De omzet is enorm. Uh, wat je eerder zei: Sint heeft veel besteed en hebben wij hebben er mee geprofiteerd. Dus. We klagen zeker niet, maar we hebben na af en toe ook een evaluatiemomentje dat zeggen van ja, dat is jammer. Ja. En de kerst staat al klaar, want wie nou nog dit komt halen, ja, dat is hooguit nog uh, een handelaar die, omdat hij iets bestelt, uh, ja. een, een, een laatste afhalen los is. Voor Sinterklaas. Sinterklaas heeft zijn, uh, zijn inkopen gedaan, Voornamelijk. en uh, nu gaan we naar de kerstbank kijken, en uh, dat wordt nog een hele drukke tijd. Ja. En ook de spelletjes, en, en dan ook meer de. De home-deco, de aankleding van huis en boom met name. De specifieke kerstartikelen. Ja. En na de kerst fijn op vakantie zeker. Ja, heel lekker, ja. <laughs> Even uitrusten, <laughs> afstand nemen. Ja. Ja. Niks van die prolaria, geen kerstballen. Ja, maar misschien nog een leuk spelletje mee. Ik ja. hoor net dat de Voice of Holland hartstikke ja, leuk is. Ja, en die spellen ook, ja. <laughs> Goed, uh, Sinterklaas is klaar. Nou ja, uitpakken moet nog. Maar hier gaan ze het vervangen voor alles wat de boom in moet. Zeker. Dankjewel. Mino Remmersen kijkt u ook even op zijn webblog. Zeer smakelijke chocolatletters daar. Het En dan nog weer naar de duizenden ontslagen bij verzekeraar Achmea. In Zeist, bij het hoofdkantoor van Achmea, is verslaggever Mark Hamer. Mark, we krijgen tweets binnen van werknemers die van niets wisten, weten. Misschien nog wel. De werknemers druppelen daar inmiddels binnen. Hoe wordt er gereageerd? Ja, men, men, ja is toch voor, een deel is wel verrast, een ander deel is niet verrast. Ik sta inderdaad bij het hoofdkantoor aan de rand van, uh, van Achmea, aan de rand van Zeist. Een, uh, ja, een modern gebouw, veel glas, maar dan wel van het dongord. Waardoor je niet echt naar binnen kan kijken. Inderdaad, de mensen druppelen hier binnen. Uh, komen we vaak met de auto hier aan. Er uh, staat nu zelfs een heel rijtje voor de slagboom. Allerlei soorten mensen. Uh, mensen in hun gewone werkkloffie, Maar ook de keurige grijze streepjes pakken. Uh, heeft men, uh, men aan het pak met een krijtstreepje. En dan die mensen die arriveren hier allemaal uh, aan de rand van, van Zeist. En uh, zojuist vroegen we eigenlijk naar de eerste reacties. Ja, wij zijn uh, nu uitgenodigd om uh, geïnformeerd te worden. Volgens mij is dat uh, zometeen hier. Dus uh, we gaan even kijken. Maar ik weet nog helemaal niks, dus... We uh... hebben net op de radio gehoord. Ik zit wel de hele tijd naar de radio te luisteren, inderdaad. Ja, dus uh, ik ben, uh, ben heel benieuwd. Dus we gaan het zien. Dankjewel. Bent u uh, verrast door de bericht? Uh, nee, niet echt. Nee. Ik denk dat het nodig is. Ja, ja maar voor de rest uh, kan ik ook natuurlijk niet al te veel over gaan zeggen. Maar uh, het is, uh, ik denk dat we mee moeten. En uh, dat er uh, ja, wel wat dat moet gebeuren. Maar... Uh, want in de uitleg werd gezegd van uh, mensen doen steeds meer online. Uh, dus ja. het bedrijf is eigenlijk veranderd. Nou ja, dat zie je. En daar moeten we mee. Dus, uh, en voor de rest gaan natuurlijk de zaken ook niet allemaal even geweldig. Dus, uh, maar goed, ik wou het hier eigenlijk voor de rest maar bij en uh, Fijne dag verder. Dag. Het, is, uh, het zal nodig zijn, denk ik. Ja, had u het verwacht? Ik had het wel verwacht, ja. Want? Want, ja. De markt verandert gewoon uh, ontzettend. Dus we moeten wel doen als bedrijfsende. We worden zo meteen geïnformeerd dus, uh, en dat is voldoende, denk ik. Reacties hier, hier in zijst. Mensen inderdaad druppelen naar binnen om tien uur personeel geïnformeerd. worden. Ook veel media hier natuurlijk. Zeg, televisieploegen staan klaar. En ook wij gaan ons een beetje naar binnen vervoegen. Mark Hamer daarin in Zeis. Nou hadden we graag willen spreken met de bestuursvoorzitter Willem van Duin. Die afspraak is er ook wel, maar we hebben hem nog niet aan de telefoon. Hij heeft nog even voor half tien nog een paar minuten. Maar we gaan het toch... Krijgen, denk ik. Ja, nou, dat gaat lukken, volgens mij. Er wordt op dit moment contact gemaakt. Verzekeraar Achmea, u heeft het kunnen horen vanochtend. Het gaat de komende drie jaar 4000 arbeidsplaatsen schrappen. En wij hebben nu contact met de bestuursvoorzitter van Achmea, Willem van Duin. Meneer Van Duin, goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou, dat is één op de vijf medewerkers. Typeert u dit zelf ook als een massa-ontslag, meneer Van Duin? Nee, dit typeer ik niet als een massa ontslag. Het is wel een ingrijpende maatregel die wij treffen. Het gaat inderdaad om 4000 arbeidsplaatsen over een periode van drie jaar. En zitten er dan ook gedwongen ontslagen tussen, meneer Van Dyck? Ja, dat is uh, onvermijdelijk. Uh, natuurlijk zullen wij zoveel mogelijk uh, proberen te voorkomen dat mensen gedwongen het bedrijf moeten uh, verlaten. Uh, je hebt natuurlijk natuurlijk verloop en wij hebben ook uh, mensen op uitzend uh, of tijdelijke basis bij ons werken. Uh, uh, ...die zullen natuurlijk uh, het eerst afvloeien... Uh, ...maar gedwongen ontslagen uh, zijn uh, onvermijdelijk. Hoeveel, denkt u? Onderigens is het zo dat medewerkers bij Agmea uh, goed opgeleid zijn... ...dus ik ben er ook van overtuigd dat zij buiten Achmea een goede werking kunnen vinden. Ja, zo heeft u ze ook opgeleid. Hè? Maar ik vroeg nog even hoeveel dan, denkt u, van die 4.000? Ja, dat is nog niet helemaal te zeggen... ...maar wij denken toch wel aan ongeveer 3.000 medewerkers. Zo, dat is een behoorlijk aantal, uh, meneer Van Duin. Ja, dat is zeker een, een groot aantal uh, van onze medewerkers. En het is ook een ingrijpende maatregel. Hmm. Hoe komt het dat u zoveel mensen gedwongen moet ontslaan? Wat is er misgegaan bij Achmea? Ja, ik denk niet dat u uh, het zo moet formuleren. Het is zo dat wat wij zien is dat uh, klanten... Meer en meer hun verzekeringen kopen via internet. Dus de maatregelen die wij treffen zijn vooral naar de toekomst gericht. Nee, dat begrijp ik hoor, meneer Van Duij. Maar als ja. u nu zoveel mensen gedwongen moet ontslaan, dan zou ik zeggen: dan had u misschien op een andere manier eerder al kunnen ingrijpen. Maar dat is toen kennelijk niet gelukt. Of u was zich niet bewust dat men online vooral kocht. Nou ja, even, even voor een toelichting. Het is zo dat wij ook in de afgelopen jaren natuurlijk onze organisatie aanpassen aan de omstandigheden die uh, de markt uh, van ons vragen. Mm -hmm. Wat je inderdaad ziet is dat de afgelopen periode er een sterke toename is waar te nemen van klanten die via internet uh, hun, hun, hun verzekeringen kopen. Maar dat is toch en al een tijdje gaande, de meneer naar de Van Daan? Uh, pardon? Dat is toch al een tijdje gaande? Internet is niet van gisteren. Nee, het is, het is zeker zo dat uh, klanten al langer hun producten via internet kopen. Maar als u goed de ontwikkelingen volgt, dan ziet u dat daar een sterke toename is. En uh, om ook dus naar de toekomst toe uh, daarop uh, voorbereid te zijn, passen we de organisatie aan. Hm. Maar bereidt u zich dan ook voor op dalende verkopen onder druk van de crisis en misschien ook wel van geslonken vertrouwen? Uh, nee, ik denk niet dat je kunt zeggen dat wij uh, een, een afname van de verkopen zien. Wat wij eerder he, ook bekend hebben gemaakt is dat consumenten wel bewuster hun verzekeringen kopen en ook uh, beter kijken naar welke dekkingen zij uh, willen hebben. En dat zien we vooral uh, bij uh, zorgverzekeringen. Maar dat betekent dan toch dat mensen minder loyaal zijn aan één verzekeraar en dat u dus ja, klanten kwijtgaakt? Ja, maar evenzeer, als u kijkt naar Mea is een, is een marktleider in Nederland als het gaat over verzekeringen met sterke merken. Dus daar waar klanten bij ons weggaan, komen er ook weer klanten terug. Hmm. Maar is, is die som gelijk? Houdt u ja, dus uh, aan de, de marktaand... strijdpartij hetzelfde ja, over? over? Ja. Wij kijken vooral naar de marktaandelen bij verzekeren. En dan ziet u dat bij zorgverzekering het marktaandeel van Ameya stabiel is. Bij schade licht stijgt. En uh, bij leven neemt de productie af. Maar dat komt omdat klanten ook meer kiezen voor oplossingen via bank Dus er zit hem vooral in uh, de online strategie die u nu moet gaan uh, in. Lementeer, zullen we maar zeggen. Ja, dus wat wij zien is dat wij de organisatie aanpassen aan de gewijzigde eisen die de klant aan ons stelt. Bent u hiermee met die 4000 arbeidsplaatsen minder? Nou, in ieder geval voor de periode die wij nu kunnen overzien, dat is een planperiode van drie jaar, gaan wij vanuit dat uh, deze maatregelen toereikend zijn. Ja, dat klinkt niet als een volmondig ja, meneer Van Duin. Nee, dat is, dat is precies zoals ik het zeg. Dus voor de komende drie jaar denken wij dat dit de maatregelen zijn die nodig zijn. Uh, uh, verder kijken dan drie jaar is op dit moment heel moeilijk. Wat betekent dit voor klanten? Want um, als er mensen zijn die nog steeds op kantoren um, terecht willen kunnen... dan zal het in de toekomst natuurlijk allemaal anders eruit gaan zien voor uh, klanten van Achmeer. Ja, klanten overigens die verzekeringen kopen... komen bijna nooit op hun verzekeringskantoor. Uh, ze verkopen producten via tussenpersonen... Of via de telefoon of via, uh, via bankkantoren. Uh, en de bediening van de klanten blijft ook gewoon doorgaan. Alleen wij bewegen mee met de ontwikkelingen naar de toekomst. Voelt u daar ook trouwens nog problemen bij die tussenpersonen dan? Nee. Of, of verdwijnen uh, die al? Nee, kijk, de, tussen, de, de, de, de, de mate van uh, het kopen van producten via tussenpersonen uh, gaat gewoon door. Uh, maar ook uh, tussenpersonen die maken gebruik van internettechnieken. Uh, ja. Goed meneer Van Duin, bestuursvoorzitter van Achmea. Hartelijk dank dat u ons even te woord nog wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1 Journaal. Wilt u meer lezen over de ontslagen bij Achmea? 4.000 in totaal in drie jaar tijd? Ga dan even naar onze website nos.nl. Daar vindt u alle informatie. Agmea schrapt 4.000 banen. Is de kop. Tot zover het Radio 1 Journaal. We gaan door naar de collega's van de KRO. Sven Kokkeman, goedemorgen. Lara, goedemorgen. Ja, wat heb jij zo dadelijk? Boe. Boos op Eurlings. Ik denk, wat zeg je nou? Ja, het cabinepersoneel van de KLM is boos op de president, directeur Camille Eurlings. Uh, ze zijn zijn beleid zat, ze zijn zijn optreden zat... en ze zijn zijn houding zat en ze zijn vooral de bezuinigingen zat. Daarover gaan we praten. En een hoge vener had in 1968 een liefdesrelatie... een korte liefdesrelatie met een inwoner van de toenmalige DDR. En nu, 45 jaar later, staat hij nog altijd op de lijst van de AIVD... als staatsgevaarlijk. Waarom? En wat de Raad van State daar vervolgens mee gaat doen... Hoort u zo bij de kaart? Dat dacht ik al. Gaan we zo horen. Dit is Radio 1. Meneer naar Jan van der Putten met het NOS Journaal van half tien. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen de komende drie jaar 4.000 banen. Daaronder zijn 3.000 gedwongen ontslagen. Dat zijn bestuursvoorzitter Van Duin, zojuist in het NOS Radio 1 Journaal. Mensen sluiten steeds meer verzekeringen af via internet... en er worden ook minder levensverzekeringen afgesloten. Voor de komende drie jaar zijn deze maatregelen toereikend, zegt Van Duin. Straks om tien uur wordt het personeel van Agmea op de hoogte gebracht.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 En in Libanon is een hoge commandant van de Sjiitische beweging Hezbollah vermoord. Hij werd voor zijn huis in de hoofdstad Beirut onder vuur genomen. Het zou gaan om Hussein al lakis Die kwam terug van zijn werk om middernacht en werd toen doodgeschoten. Volgens Hezbollah zit Israël achter die aanslag. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie: Johnson Holka. Nou, de spits zit er bijna op. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en klopt het even dingen. kilometer. En een korte villa op de A50 os richting Eindhoven er staat voor klopt het 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. KLM-personeel boos op president-directeur Earlings. Het aantal HIV-besmettingen in Iran is schrikbarend gestegen. Hogeveneren wil na 45 jaar af van het AIVD-predikaat... staatsgevaarlijk in het ochtendhumeur van Koos Posten. Maar het is 2 over half 10. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Lexmond. Een archeologische vondst hier is geen schat, maar juist een kostenpost... U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. Et S. Kokkelman en reacties en vragen kunt u kwijt via Goedemorgen Nederland. Het cabinepersoneel van de KLM, dames en heren, is kwaad op de president-directeur Camille Eurlings. Het CAO-overleg zit muurvast omdat hij volgens de bonden niet onderhandelt, maar de kreten oplegt. Chris van Elswijk van de vakbond voor Nederlands cabinepersoneel, de VNC. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Boe. Ja, boel, inderdaad. Boos op Eurlings. Boos op Eurlings, dat uh, heb je goed meegekregen. Nee, het cabinepersoneel is uh, boos op Eurlings. Het uh, is een ludieke actie uh, waarschijnlijk verzonnen uh, door een van onze leden en of een van onze cabinecollega's. En daar is uh, de naam KLM onder het logo is, uh, veranderd door het woord Boe. Ja, Wij... waarom bent u boos? Uh, wij zijn boos omdat de KLM afgelopen donderdag 28 november... eenzijdig heeft besloten om het overleg op te zeggen... en niet te wachten tot 1 januari, die tijd hadden wij met elkaar afgesproken... Ja. en uh, deze maatregel eenzijdig op te gaan leggen en dit besluit te gaan nemen. En daar ja. is iedereen uh, boel over. Goed, um, nou gaat het om een bezuiniging van 20 miljoen uh, die de KLM wil doorvoeren... door de Europese vluchten onder te brengen bij KLM-dochter Cityhopper. Hopper. Iedereen die wel eens binnen Europa vliegt, die weet dat je dan... Uh, met een uh, Fokker of met een Embraer vliegt, en dat is dan een City Hopper. Wat is daar het probleem mee? Uh, wat daar het probleem mee is, is dat wij uh, met KLM nog steeds in gesprek uh, zijn, of in gesprek waren. Uh, we hadden afgesproken, dus zoals ik net al zei, dat wij tot 1 januari 2014 de tijd hadden om in overeenstemming een gezamenlijk besluit uh, uh, te gaan bereiken. Maar KLM dacht van, uh, we gaan geen overeenstemming bereiken, uh, we uh, gooien de deur dicht en we gaan niet meer verder praten. Maar wat is het probleem met de maatregel die is voorgesteld? Het probleem met de maatregel die is voorgesteld is dat wij nu uh, binnen de klm een cao, want de KLC heeft een aparte cao, uh, mensen hebben vliegen die Europa en intercontinentaal gemengd vliegen. Ja. Uh, we hebben daar op de Europese vluchten bij KLM een purser aan boord staan die leiding geeft en uh, zijn of haar bemanning uh, uh, stuurt. Uh, ja. en, en, bij, dat... en bij Cityhopper heb je dat niet: dan heb je een senior cabin attendant, uh, dus laten we zeggen een een, een, een, een, een stuurder of een stewardess en geen purser. Correct, dat is een, een heel ander product bij KLM City Hopper. Uh, dat is een andere CEO. En wat het uh, gevolg. er zijn heel veel gevolgen voor het KLM cabinepersoneel, maar ook voor het KLC-kabinepersoneel. Maar voor het KLM cabinepersoneel betekent dat in eerste instantie direct een boventalligheid van honderden collega's. Dan KLM huldigt nog steeds het principe keeping the family together. Dus die mensen zullen absoluut niet ontslagen worden. En daar staan we ook voor. We zijn een vakbond. We gaan ja. voor werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Ja. Een goede combinatie daarvan. Maar meneer Van Elswijk, als de KLM de Europese vluchten schrapt en overhevelt naar de dochter Cityhopper. Dan heb je daar toch ook cabinepersoneel nodig. Dus dan zijn de mensen die nu op de 737's bijvoorbeeld dwars door Europa vliegen. Een week Europa doen. Dan weer intercontinentaal gaan vliegen. Want dat is ongeveer het schema. Die zijn dan toch gewoon nodig bij Cityhopper. Wat is dan het probleem? U bent heel goed geïnformeerd. U de achtergrondinformatie klopt inderdaad. Dank wat... u wel, ik zit wel eens in een vliegtuig. <laughs> dat blijkt. Nee, wat het probleem is, is dat uh, die mensen bij KLM uh, boventallig zijn. Maar die mensen worden niet uh, te werk gesteld dan bij KLM Cityhopper. Dat is een, een andere CEO. De mensen hebben daar een ander salaris. Uh, lager maken... dus. Een lager salaris. Die maken langere vliegtijden. Uh, dat klopt. Dus die mensen worden... KLC heeft dan wel meer mensen nodig. Maar dat zal een instroomscenario moeten zijn. Maar waar, waar, het, waar het ons vooral om gaat... en waar het vooral de cabinecollega's en onze leden om gaat... is dat ze, ze voelen zich geschoffeerd. Ze zijn boos en emotioneel. U ziet de reacties op internet en op Facebook. De logo's die worden verbouwd. Ja. KLM moet zich daar niet te druk om maken. Want ik vind het zelf gewoon een hele ludieke actie. Ja. Maar, maar even... Terug naar de kern van de zaak. Uh, dus um, als de Europese vluchten in Cityhopper verdwijnen, dan zegt u. Uh, dan kunnen niet alle, uh, al het cabinepersoneel dat nu onder uh, KLM werkt mee. En als ze meegaan, krijgen ze minder te verdienen. Ga... Is dat het probleem? Er gaat niemand mee. Ik zeg, er gaat absoluut niemand mee. Er gaat niemand over. Tenzij iemand vrijwillig ontslag neemt bij KLM, Dus afscheid neemt van de KLM CO en in dienst gaat treden bij een KLC Cityhopper. KLM zal de boventalligheid, dus het, het, het, het een aantal jaar te veel personeel in dienst hebben, voor lief nemen om de toekomstige bezuiniging binnen te halen. Dat zal KLM moeten doen. Wij zullen niet accepteren dat er iemand buiten de KLM co poort wordt gezet. Maar als die KNM mensen allemaal niet meer binnen Europa gaan vliegen... dan heb je er toch veel te veel over? Dat klopt, maar er gaan ook mensen met pensioen. Dus gedurende een aantal jaren uh, zal, zal het, het aantal wat te veel in dienst is... dat zal, dat zal afnemen. Ja. Maar uh, nogmaals, wij zijn ervan overtuigd dat dit niet gaat gebeuren. Is het ook niet zo dat het cabinepersoneel misschien ook wel een beetje blij is... want die Europese vluchten stonden nou niet bovenaan het wensenlijstje meestal, hè? Ja, maar... Uh, de ene collega vindt het wel leuk en de andere collega vindt het niet leuk. Sommige collega's zijn inderdaad niet altijd gecharmeerd van de roosters... en de vroege, de vroege aanmeldingstijden, het vele malen in- en uitstappen van passagiers... want er worden drie, vier vluchten per dag gedaan. Ja. Uh, maar het is ook een, een, een, een hele gewenste tewerkstelling van heel veel mensen. Dus er zijn collega's die uh, vrijwillig vast Europa vliegen, die het heel leuk vinden. Europa-schema's worden ook gebruikt om de roosters... Op te vullen waardoor de aangevraagde intercontinentale verzoeken weer, weer toegewezen kunnen worden. Dus het heeft heel veel vooral inhoudelijke werken uh, invloeden op het rooster, op schema's en ja. ook op levens van mensen. Maar wat wilt u dan concreet nu? Wat wij concreet willen, is dat wij van KLM verwachten dat KLM de verantwoordelijkheid, maar ook gewoon vooral de guts heeft om te zeggen: bonden, we hebben. Niet gerealiseerd wat dit voor onrust teweeg zou gaan brengen. Wij hebben er nog een afspraak staan dat wij tot 1 januari nog zouden met elkaar gaan praten. En willen graag met, weer met u in overleg komen. Ja, daar nou hebben we met de KLM gesproken. En vanochtend het eh, bedrijf zegt. Als de bonden niet willen bezuinigen door de Europese vluchten in een apart bedrijf onder te brengen. Kom dan maar met alternatieven. Vertel het maar, waar haalt u 20 miljoen vandaan? Oh, dus u maakt nu deel uit van onze onderhandelingstafel. Ik vind het heel leuk dat KLM dat aan u meldt. KLM moet dat aan ons melden. Laat het even duidelijk zijn. We hebben een afspraak met KLM gemaakt in het CO-protocol wat wij in maart hebben getekend. Dat heeft KLM ook getekend. Daar is geen termijn opgenomen, er is geen jaartal, geen maand, maar ook geen bedrag. KLM is, zoals wij dat noemen, achteruit aan het onderhandelen. KLM moet gewoon volwassen zijn en weer aan tafel komen. Maar KLM moet ook bezuinigen, zegt de directie, met het oog op de toekomst. En omdat KLM ongetwijfeld ook een onderdeel is van KLM Air France of Air France-KLM. Uh, en met de Franse tak gaat het minder goed dan met de Nederlandse tak. Uh, en, de, en de luchtvaart staat natuurlijk qua prijsniveau uh, voortdurend onder druk. Dus er moet bezuinigd worden. En nou zegt de KLM, 20 miljoen moeten we bezuinigen. Wij hebben gekozen voor deze oplossing. Als u een betere weet, zeg het maar. Het cabinepersoneel heeft al... ...voldoende bezuinigd of heeft al meer, meer dan zaken ingeleverd. We hebben vakantiedagen ingeleverd. We hebben drie jaar een, een nullijn. Dus dat betekent dat drie jaar geen verhoging van prijscompensatie, et cetera. En nog een aantal andere kleine zaken. Dus we hebben al een behoorlijke 60 gedaan met KLM. We waren in gesprek met KLM om nogmaals een extra hele grote input aan KLM te geven, dus een extra stuk te bezuinigen. Ja. Uh, dat zou hetzelfde bedrag opleveren, toevallig. Alleen niet uh, uh, beginnen in het jaar tot wat KLM wilt. Maar omdat wij die tijden en termijnen en bedragen niet, be niet hebben afgesproken... denkt KLM, nu, oeps, dat komt er even niet goed uit. En we gaan wat anders doen. KLM speelt nu heel hoog spel. Dat is haar eigen verantwoordelijkheid. Wat wij, waar wij rekening mee moeten hebben, is uh, de emotie. Maar vooral de, leden van onze, de mening van onze leden. Ja. En onze leden die zijn gewoon heel helder. Die staan hier... Niet om te springen. En dus actie? Uh, actie uh, is de uh, uh, is optie. Dat wat kan, van ik, actie? Uh, kan, kan ik u niet toezeggen. Wat wij. Uh, nou, u hoeft wat u wij... mij niet toe te zeggen, maar. <laughs> nee, nee. nee ik, ik wil graag weten wat er gaat gebeuren. Uh, wat er gaat gebeuren is dat wij naar onze leden luisteren, dat wij opkomen voor de belangen van onze leden. Onze leden zijn uh, uh, boos verontwaardigd. Zijn boel, u bent ermee begonnen. Uh, wij zijn juridisch aan het checken of. Uh, de argumentatie van KLM klopt. Hadden zij argumenten om van tafel te lopen, uh, dat gaan we nu doen. En daarna gaan we luisteren en in gesprek met onze leden en ja. zullen wij per stap bepalen welke richting we opgaan. Maar het is niet zo dat we richting de jaarwisseling en de feestdagen te maken krijgen met werkonderbrekingen en toestanden waardoor vertraging oplopen of worden geannuleerd? Ik kan daar op dit moment nog geen uitspraak over doen. Dus u laat die mogelijkheid open? Ik hou alles open. Goed. Uh, hoe komt het trouwens tot slot... dat in uh, die vliegtuigen heel vaak uh, geen Nederlands sprekend cabinepersoneel rondloopt? Uh, in het verleden uh, uh, heeft KLM ook KLM-UK gehad. Dat is een, was een, destijds een dochteronderneming. En er zijn uh, toen KLM-UK losging van de groep, uh, zijn er ook een aantal mensen die bij KLM in dienst waren. Dus dat waren uh, Eng Engelstalige collega's, Engelse collega's uit ja. Groot-Brittannië, uh, die zijn in dienst gebleven. Dus uh, er werkt ook nog wat, inderdaad, wat, wat Engelse collega's bij, uh, bij City Juist, maar dat heeft hier dan weer niks mee te maken? Dat heeft hier uh, niets mee te maken. Dat is correct. Goed. U bent boos, uh, en dat blijft u voorlopig nog even, totdat u weer aan tafel komt te zitten met de directie van de KLM. Dat is correct. Chris van Elswijk van de Bond voor uh, Nederlands Cabinepersoneel. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. En we blijven nog even bij het vliegtuigpersoneel bij die vraag. Veel jonge piloten namelijk krijgen geen salaris... maar vliegen toch voor low-budget-maatschappijen... om aan hun vlieguren te komen. Nieuws van gisteren. Nou is de vraag, hoeveel uren moet een piloot eigenlijk per jaar vliegen... om zijn brevet te behouden? Dat hangt af van het soort vliegbewijs wat hij heeft... Een, een piloot van een Cessna die moet tien uur per jaar vliegen om zijn uh, bewijs te houden. Um, en een, uh, uh, maar bijvoorbeeld een Boeing 747-piloot moet veel meer vliegen. En een F-16-piloot van een luchtmacht, als hij uh, bijvoorbeeld een maand niet heeft vervlogen... dan krijgt hij meteen al even een uh, zogenaamde checkvlucht met een instructeur achterin. En ik in de simulator weer even om de belangrijkste loopprocedures no door te uh, nemen. Het verschil dus per vliegtuig hoorde u van Hans Herkens, de luchtvaartdeskundige. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug naar Lexmond. Niels de Jager bij een kostenpost. Met grof geweld wordt hier de grond aangestampt. Bouwvakkers zijn hier stevig aan het werk. Maar iets verderop staat iemand anders in een oranje jasje met heel ander gereedschap. Kom er even bij. Wat, wat heeft u in uw hand? Ik heb uh, het materiaal dat we gebruiken met het blootleggen van de skeletten die we hier vinden. Dat zijn kwastjes, uh, hout of uh, gereedschappen, spateltjes. Uh, zoals theeprik dingen om de botjes netjes vrij te leggen en uh, te bergen na die tijd. De botjes, ja. We hebben het over hele andere dingen dan het normaal openleggen van de straat hier voor de riolering. Ja. Want u bent archeoloog, Jan Christ. Ja. Wat is hier gevonden? Nou, wij zijn op een gegeven moment zijn we bijgealarmeerd uh, door de gemeente en de opdrachtgever om te kijken. Dat hadden ze hier botten gevonden op een dag menselijke botten. Die blijkt dat locatie ligt uh, het riool ligt bepaald naast, naast de kerk is de planning. Al die oude kerken die in die oude dorpskernen hier in de buurt en overal in Nederland vind je vaak begraafplaatsen vlak naast de kerk. Nou, toeval wil dat we hier dus schra, uh, skeletten aantreffen en die moeten dus netjes. Opgeruimd, want anders verdwijnen ze met de graafmachine op een grote hoop zand. Ja, en daar bent u nu dus al een week mee bezig een hier. een weekje mee bezig, ja, een ja kleine week. Gaat uw uh, archeologe hart nou harder kloppen van zo'n uh, vondst? Ja, natuurlijk. Het is altijd interessant voor een archeoloog en altijd spannend wat vind je en hoe liggen de, de menselijke resten erbij natuurlijk. En ja, je kunt er een hele hoop op een gegeven moment informatie uithalen... waar je later je voordeel mee kunt doen. Bernard uh, Wessels, uh, u bent van woningbouwvereniging Goed Wonen Zederik. Nee. Ja, uh, bent u er ook zo blij mee? Nou, iets minder. Ja, waarom? Gewoon altijd weer vertraging. Hè? Ja, want u, u, u bent de opdrachtgever van uh, het hele project. U bent uw huis aan het bouwen ja. en uh, de riolering werd ook meteen even meegenomen. Ja. En wat betekent dat nou voor de opdrachtgever als hier nou, uh, iets meer dan tien skeletten worden gevonden? Nou, wat er precies wordt gevonden is het probleem niet. Maar dat er vertraging is doordat je uh, met het vinden van archeologische zaken uh, het werk stil moet leggen om de archeoloog de ruimte te geven. Ja, hoeveel vertraging levert dat op? Nou ja, hij is al een week bezig. Nou hebben de mannen nog wel wat door kunnen werken. Maar als, het, uh, als we niets gevonden hadden... dan waren we hier nu klaar geweest met dit stuk uh, riolering en uh, straatwerk. Ja, nou, tijd, tijd is al geld vaak. Maar uh, u bent ook gewoon echt contant geld kwijt. Want ja, uh, de, deze archeoloog uh, is ook niet gratis. Niet, hij doet het niet voor niets. Nee, niet dus dat, uh, die kosten die hebben we er ook bij. En, de, de totale kostenpost, hoe hoog zal dat liggen voor. Ja, even de vondst van. Ja, hoe oud zijn deze lichamen? Deze lichamen zijn 13e, 14e eeuws. Ja, nou ja, de, hoe, hoeveel bent u eraan kwijt? We weten het nog niet, maar uh, dat, uh, dat zal toch uh, ergens uh, in de 10.000, 20.000 euro uh, gaan uh, belopen. En dat moet u als woningbouwvereniging ophoesten? En dat moet je als opdrachtgever, wie de opdrachtgever ook zou zijn. Nu zijn wij het. En anders zou het ook hebben moeten ophoesten. Want uh, zo is het, in, uh, is het wettelijk geregeld, helaas. Ja, want hadden de aannemers, de bouwvakkers hier... gewoon door kunnen gaan met uh, hun, uh, hun grove werk? Ja, ze hadden er doorheen kunnen graven, maar dan hadden we... Nou, had economie... u veel geld gescheeld? Ja, maar dan hadden we wel economisch delicten gepleegd. Dat, dat mag gewoon niet? Nee, dat mag gewoon niet. Je hebt een meldingsplicht. Terug naar de archeoloog Jan Christ. Wat gebeurt er nou met al die lichamen? Uh, ja, ze zijn Nu is er even niks meer blootgelegd. U heeft het allemaal afgevoerd. Wat, wat gebeurt er mee? Nou, vervolgens nemen wij ze mee naar ons eigen depot. Ze hebben intern. We worden die dingen netjes schoongemaakt. Uh, gesorteerd, bekeken door een fysische antropoloog. Om te kijken, heb je bepaalde afwijkingen waaraan ze zijn overleden? Gebiets uh, bepaalde. Je kunt een hele hoop zaken aan aflezen van het skelet gewoon. En vervolgens, als dat allemaal gedaan is... dan uh, worden ze netjes herbegraven op de plaatselijke begraafplaats. De bosresten. En, en de opdrachtgever die toch stuit op deze fonds... mag die nog één bordje meenemen? Nee, nee, nee. nee. Dat, uh, dat zou het ethisch onder in overweging ook niet... Uh... O, ook geen interesse in? Nee, volstrekt geen interesse in, nee. Oké, okay, nou, succes met het uh, ja, uh, iets trager verlopende bouwproject hier. Ja, dankjewel. Niels de Jager was dat. Straks, het aantal HIV-besmettingen in Iran is vernegenvoudigd. eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1980. Een generatie van jonge mensen survived teenage angst met een paar headphones en een Zeppelin-album. En een generatie van parents wondered wat al dat noise was. About. De Amerikaanse president Barack Obama hoorde u over de legendarische popgroep Led Zeppelin. Deze dag in 1980 ging de band uit elkaar, maar de muziek leeft voort. gitarist Jesper Heusinkveld werd pas tien jaar later geboren... maar richtte toch een Led Zeppelin coverbandje op. Nou, ik ben uh, zelf nog maar 23 jaar. En uh, ik kreeg als uh, jonge gitarist op een gegeven moment van mijn uh, gitaalera... de vroegere nummers van Led Zeppelin te horen. En uh, ja, ik was meteen onder de indruk eigenlijk... Thuis heb ik uh, de rest ook geluisterd van Led Zeppelin. Samen hebben we ja, een bandje gevormd. Ja, zo doen eigenlijk. Zelf vind ik How Many More Times. Die is minder bekend. Natuurlijk, bij onze Led Zeppelin kennis wel. Maar dat is echt een uh, geweldige riff, vind ik. Heel eenvoudig, maar supergoed. Is, uh... Ja, het is een combinatie van uh, alle bandleden, alle vier. Uh, de zang is ten eerste al uh, ja, dat trekt meteen aan. Dus, ja, hij heeft een hoog bereik. Dat scheelt dan heel erg op. Dat hoor je gewoon niet zo heel erg veel. De riffs die ze bedacht hadden, de gitarist, wat gewoon uh, echt aantrekt voor, vooral gitaristen, denk ik. En ook de, ja, het, uh, de power waar de drummer mee drunt, dat is gewoon ontzettend goed. En als geheel is het ja, uniek, denk ik. we zijn uit elkaar gegaan op 4 december. Uh, dat is eigenlijk pas twee maanden, ruim twee maanden nadat drummer John Bonham was overleden. Uh, hij is gestikt in zijn eigen braaksel nadat hij ja, een avondje net iets te veel had gedronken. Een echte muzikant verdood. Jimmy Page was het gedrest van de groep en uh, Jimmy Page is ook een periode drugsverslaafd geweest, ja dat was vanaf halverwege jaren 70 ongeveer, tot in het jaar of 78. Wij absoluut niet, sowieso geen drugs, daar gebruiken wij uh, absoluut niet, gelukkig. Ik denk dat wij een stel broekjes zijn wie het voorbegaan, maar dan zullen zijn voor de, voor de band die zal komen. Maar uh, ja, als we op een gegeven moment het eerste nummer inzetten, is meestal een herkenbaar nummer van Led Zeppelin. Dan uh, weten ze ook meteen waar ze aan toe zijn. En, Zodra onze zanger ook begint met zingen, dan uh, ja, zijn de meeste mensen wel uh, meteen al. Gitarist Jesper Heusinkveld over Led Zeppelin. De band ging uit elkaar deze dag in 1980. Heren, handen uit de mouwen. I got a man with two left feet And oh, when he dances not to the beat I really think that he should know That his rhythm's go, go, go I got a man with two left feet And oh, when he dances not to the beat I really think that he should know That his rhythm's go, go, go Does he watch up? Hij does nothing. Alicia Dixon. Dixon, het is 7 voor 10. U luistert naar de Caro op Radio 1. Het aantal burgers in Iran, dames en heren, dat besmet is met het aidsvirus HIV, is het afgelopen decennium enorm toegenomen. Er zijn inmiddels 9 keer zoveel mensen die besmet zijn dan 10 jaar geleden. Thomas Erbrink, onze correspondent in Iran. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt die toename zo opeens vandaan? Ja, dat ligt natuurlijk aan, aan de dingen die je wel zou kunnen verwachten: onveilige seks. Uh, uh, ja, relaties tussen mensen die eigenlijk in de Islamitische Republiek uh, volgens de regels niet thuis horen. Maar boven alles natuurlijk enorme toename in drugsgebruik. Iran is een land afgelopen tien jaar zover onder sancties geweest. Mensen hebben onduidelijke toekomst. Uh, er zijn werkloos, Inflatie is gestegen. Ja, waar grijp je dan naar? Naar de drugs. En dan zijn naalden natuurlijk, net zoals bij ons in de jaren tachtig, uh, misschien uh, uh, ja, wat duur, uh, moeilijk om uh, uh, per één keer te gebruiken. Mensen delen die naalden. En ja, zo, zo neemt dat toe. Dus het is een legio aan redenen. Maar ja, feit is eh, dat er dus enorme explosie is en het aantal eh, mensen die aids hebben in dit land. Ja, dat is niet het beeld dat wij van buiten hebben, laten we zeggen, van een tamelijk streng religieus land, van de Ayatollahs. Nee, precies. Iran uh, doet heel erg zijn best om een soort uh, islamitisch paradijs te zijn. Uh, he, wordt geregeerd door geestelijke, heeft geestelijke wetten. En de, de staat doet er eigenlijk alles aan om dat beeld naar buiten vol te houden. Maar in werkelijkheid is Iran een land uh, met diepe sociale problemen... Uh, waar uh, net zoals in andere landen vreemd wordt gegaan. Uh, waar mensen uh, drugs gebruiken, waar prostitutie plaatsvindt... en waar zelfs ook al vind, vond voormalige president Ahmadinejad van niet... Ook homo's wonen. Nou, al die uh, factoren samen maken dat er echt een sociale crisis is in dit ja. land... op het gebied van onveilige seks. En daardoor neemt het aids dus ook toe. Ja, en als mensen uh, gediestochtiseerd zijn met het uh, HIV-virus... kunnen ze dan makkelijk naar de dokter en makkelijk aan medicijnen komen daar? Nou, er was ironisch genoeg, tien jaar geleden waren er meer programma's voor uh, mensen met het HIV-virus dan nu. En dat ligt aan de man die ik net noemde, president Mahmoud Ahmadinejad. Onder zijn bewind van acht jaar uh, zijn heel veel van dat soort programma's gesloten. Er zijn ook veel programma's die het proberen om te helpen zijn gestopt. En daardoor zie je nu ook de toename. Maar er is wel een kleine uh, ja, mentaliteitsverandering aan de plaatsvinden. Want de cijfers waar wij het net over hadden, zouden in het verleden nooit op de staatstelevisie worden gemeld... ...maar zijn gisteren wel op de staatstelevisie gemeld... ...ja, toch een teken dat in ieder geval de nieuwe regering... ...van Hassan Rouhani vindt dat hier iets aan gedaan moet worden... ...en ja, die hoopt dan natuurlijk op meer educatie... ...mensen duidelijk maken dat ze ja, veilig moeten vrijen... ...en, uh, en niet uh, naalden moeten hergebruiken. Ja, maar goed, dan moet de regering dus voor meer openheid pleiten... ...en dan vervolgens ook het taboe eraf halen... ...dat is dan het eerste wat die regering moet doen, of niet? Nou ja... Dat zou je zeggen, uh, de HIV-crisis is niet de enige crisis alleen die de regering hier uh, moet, moet aanpakken. Hè. We hebben de afgelopen dagen Frans gehoord over het Iraanse nucleair programma. Ja. Het deal met het Westen. Uh, nou, uh, dan is er de werkeloosheid die ik net al noemde. Er is hier een berg aan problemen. En ik vrees dat, ja, ondanks de relatieve openheid nu over de HIV, ook dat probleem niet echt uh, direct met volle vaart zal worden opgelost. Goed. Nou ja, het is uh, treurig nieuws. Um... Laten we hopen dat het taboe eraf gaat... en dat die mensen in ieder geval de, hulp, de medische hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dankjewel, Thomas. Vanuit Iran. Straks, dames en heren, dit is een hels om in dit land schadevergoeding te krijgen van je werkgever... als je ziek of gewond bent geworden naar een arbeidsongeval. En het ochtendhumeur van Koos Postema. En u hoort ook nog een hoge vener... die op de lijst van staatsgevaarlijke types staat van de AIVD. Waarom? Hoort u zo in het vervolg. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Hallo? Hallo? Uh, kan ik misschien een boodschap doorgeven? Vanavond om 7 uur Thomas van Luijn over zijn smaakvol avondje uit. Po, po, po, po, po, po. En weet ik het veel. Alle, Mal. Luister naar Kunststof vanavond van 7 tot 8. Die zit daar en daar. Thomas van Luijn. Radio 1.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 Kijk voor tips en verhalen van Nix Niks op nix18.nl. Zweden zijn aantrekkelijk. De Volvo V60 Plug-in Hybrid is in vele opzichten een aantrekkelijke auto.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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.